Het zou een flinke ommezwaai zijn voor Venezuela... dat al jaren economisch en militair afhankelijk is van die bondgenoten. Bronnen zeggen tegen Nieuws en de ABC... dat Venezuela ook uitsluitend met Amerika moet samenwerken voor de olie. In Jeruzalem is een jonge man om het leven gekomen... nadat een bus inreed op een groep demonstranten. Daarbij raakten ook drie anderen gewond. Het is nog onduidelijk of de chauffeur dit expres deed. De 15.000 betogers protesteerden tegen de nieuwe dienstplichtregels... voor zwaargelovige joden... En door de gladheid raakt het strooizout in veel plaatsen op. Onder meer in Barneveld, Bergen en Leidendorp is de voorraad zo laag... dat alleen de belangrijkste wegen nog worden gestrooid. Enkele gemeenten hebben strooizout bijbesteld... maar sommige leveranciers zijn compleet uitverkocht. Dan nog het weer van weer online? Voor bijna het hele land geldt code oranje vanwege het winterweer. Rijkswaterstaat adviseert om zoveel mogelijk thuis te werken... en dus niet de weg op te gaan. Vandaag valt in het hele land sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. En tot zover het ANP-nieuws. Een hele goeiemorgen. Het is een groot raadsel, het is een groot mysterie. Wie weet zich een weg te banen dwars door Code Oranje richting de studio. Volgens mij heb ik Anne-Marie net al gezien, dus die is alvast binnen.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 I call you een dagje met Jack aan de Lekker een like stilprik. Doejoe! <tied> nou, Arie, ik, ik versta weinig van je bericht, eerlijk is eerlijk. Maar het klonk wel vrolijk, dus uh, wees welkom. Welkom bij Matty en de Pre-Party. Hele goede morgen zeg ik ook tegen Mike. Mike die hoopt dat uh, Matty op tijd is, maar dat denkt hij van wel. Want Matty slaapt in een hotel tegenover de Q Music Studio voor de Storm. Kijk, Mike is op de hoogte van de situatie hier bij Q Music. Een hele goede morgen, Luc van de Redactie hier. Luc van de Redactie. Aanwezig. Het is code oranje. Oh, oh, oh, pas op, pas op, pas op als je de weg op gaat. Het zou zomaar kunnen zijn dat je raakt ingesneeuwd. En Marco, die haakt er even op in. Marco, goedemorgen. Hey, Luc, goedemorgen. Weer een nieuwe dag, nieuwe uitdagingen, nieuwe ronden, nieuwe kansen. Hey, eventjes het volgende. Oh, ja. Misschien kun je het doorgeven dat die strooiwagens... die hebben vaak een stuk of vier zwaar Ja. En dat is ontzettend irritant. <lacht> Heel veel... Als je daar achter rijdt, weten uh, kun je er voorbij gaan. Maar ja, dat kan niet altijd. Uh, misschien een oproep aan de strooiwagens. dat ze misschien, misschien is één zwaailampje genoeg en hoef je er geen vier aan. Maar goed, uh... Dat even te zeiden. Fijne dag vandaag. Nee, Marco. Dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Op dit moment... zijn iedereen en alles eh, en zijn moeder... bezig om Nederland een beetje ijs vrij te houden... om het glimberen en glijden te voorkomen. Met natuurlijk de strooiers en de schuivers voorop. Dan gaan we niet aan die mensen vragen... of ze misschien één lampje minder aan willen zetten. Dat is echt niet... Dat is een beetje hetzelfde als vragen aan de ambulancebroeder... of het iets zachter kan terwijl die je vader ligt te reanimeren. Weet je wel? Dat, is, ja, dat doe je toch ook niet? Nee, Marco, dit gaan we niet doen. Verder hartstikke goed... dat je dat je erbij bent. Uh, welkom. Het is uh, ja wel uh, qua, qua weer. Ja, Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb gisteren afscheid genomen van mensen. Ik heb brieven geschreven. Ik heb nog één keer mijn ouders aan de telefoon gehad. Uh, huisgenoot Roel en huisgenoot Kees. Even innig geknuffeld en diep in de ogen aangekeken. Ik dacht, ik zie jullie nooit meer terug. Uh, woensdagochtend raast de storm des doods over Nederland. En uh, ik ga mezelf daar doorheen een weg naar de studio banen. Dat alles echter niet. Ik ben op tijd opgestaan. Nou ja, eigenlijk gewoon veel te vroeg opgestaan. En eh, toen ik de weg op ging, viel er nog helemaal geen vlokje sneeuw. Al het ijs was netjes opgeruimd. Ik kon gewoon nou, bijna met 120, 130 richting eh, Amsterdam-karren vanuit Utrecht. Alleen volgens mij begint nu langzaam maar zeker een beetje dat beeld eh, te veranderen. Laat vooral even weten hoe het bij jou nu op de weg is als je op de weg bent. Ik zie Martijn, die is bezig met de sneeuwschuiver... Patrick die is aan het proberen om Amsterdam in te komen. Die stuurt daar een foto van mee. Ja, dat ziet er al wel iets, uh, iets gladder uit. En Niels die laat weten dat hij weer op de Maasvlakte aan het strooien is. Lekker bezig iedereen. Welkom, Mattie en Marieke de Prepart. Ik zei het net al. Annemarie uh, was onfortuinlijk deze week en die gleed uit. Kan ik zo meteen wel even laten horen hoe ze dat vertelde? I never said.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 Imagine Dragons op Q-Music on top of the world. En die wereld is op dit moment langzaam maar zeker steeds weer witter aan het worden. Via de app Q-Music krijg ik veel uh, foto's binnen. Uh, vanuit heel het land eigenlijk. Is het echt zo erg in Nederland of valt het wel mee met de code oranje? Eens even kijken. Dennis, die stuurt hier in Brabant, is het nog steeds uh, goed te doen? En dan stuurt hij mee een foto van een uh, nou, eigenlijk schone snelweg. Daarover rijdt hij. Anouk Wiersma is onderweg, ook over een snelweg. Iets witter, maar ook daar is het nog hartstikke goed te rijden. De snelweg van Enschede naar Deventer zie ik hier. Die is helemaal schoon van sneeuw. Katie stuurt een weg die is helemaal schoon van sneeuw. Dirkje die stuurt bij Heerde, is alles nog rustig. Maar dan even de appjes van Jan. Jan Hut. Die stuurt elf minuten geleden een foto van een, een iets wat witte weg. En hij stuurt Valt Mee valt mee. Hij ja, kan er goed overheen rijden. Locatie Steenwijk stuurt hij erbij. Maar dan, drie minuten later stuurt hij sorry, ik neem mijn woorden terug. En ik denk dat dat een beetje de vibe van de ochtend wordt, dat langzaam maar zeker deze ochtend heel Nederland ingesneeuwd gaat raken. Dus overweeg je om nog naar werk te gaan. Ga dan nu! Of ga nooit meer en bel je geliefde op, want je komt de komende dagen niet meer buiten. Wie ook slachtoffer is geworden van het winterweer, en ik moet zeggen, ernstig slachtoffer is geworden van het winterweer, is er niemand minder dan onze eigen Anne-Marie. Anne-Marie hoor je hier elke ochtend, die leest natuurlijk het nieuws, maar af en toe dan mag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 Maar ik moest eerst een stijle trap af...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 we komen ook een beetje laat mee, gevoelsmatig. Maar... Ja, maar zeker. Maar ze is niet minder gemeend. Ja, je hoort het hier als eerste. Pas op als je naar buiten gaat namens Mattie en Marieke. The Q-Music. Alarmschijf. Thomas Gray. Music just like a pill. Een hele goede morgen. Het is iets na half zes op deze woensdagochtend van Code Oranje. Maar je kan ondertussen melden dat langzaam maar zeker de redactie hier volstroomt. En dat iedereen bijna op zijn plekje zit. Is even kijken. Matti, aanwezig. En ik zag ook uh, Zivik. Ja. Kiki van de redactie, aanwezig. En nu we toch bezig zijn. Roel van de redactie, aanwezig. Ontbreekt er eigenlijk nog maar één naam, en uh, dat is uh, Is Kijk. Of zij het ook weten te redden tot de studio deze ochtend. Maar ik denk dat dat wel goed moet gaan. Dat dat wel goed moet gaan. En dan wil ik zo meteen graag even bellen met Jules. Jules die is op dit moment aan het luisteren naar Q-Music. En hij heeft besloten om niet met de auto naar werk te gaan vandaag. Hij heeft ook besloten om niet op de fiets te stappen. Nee, Jules die is lopend onderweg naar werk. Alleen hij woont nogal redelijk ver van werk vandaan. <lacht>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 Wakken met je rol. Jouw hoop dat je weet hoeveel ik van je...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 Jonas Blue uh, met Jack en Jack uh, Rise right, op Q Music. Hele goeiemorgen, het is uh, tien over half zes. Dit is Mattie en Marike de pre-party waar je naar luistert. Luke van de redactie. Er uh, komen veel appjes binnen, mensen zijn onderweg, mensen banen zich een weg door het winterweer. Zo is daar ook Stefan. Goedemorgen, Luke. Goedemorgen. Allee, in mooi Brabant is het nu goed te doen hoor. We gaan er wel van maken hè. Dagje zorgen. De groeten weer. Houdoe, Stefan. Lekker bezig, jongen. Ja, Veel mensen onderweg, ook in, in de FFQ muziek Veel mooie foto's. Aan de ene kant wegen die besneeuwd zijn. Aan andere kant ook wegen die helemaal schoon zijn en goed, goed begaanbaar. Er is één man echter die heeft ervoor besloten om de auto te laten staan. En vandaag te gaan wandelen naar zijn werk. Dat is Jules. Uh, Jules die luistert vaker naar de pre-party. Die is elke ochtend heel vroeg wakker. Eens even kijken of ik hem ook kan bereiken. Ik weet niet of dit nou een goed idee is. Luc, goeiemorgen. Zo, hey. Goeiemorgen, Jules. Hai, hai. Hai. Uh, hoe lang ben je al onderweg? Ik uh, ben sinds uh, tien voor half zes ben ik, uh, ben ik onderweg. En uh, ik moest in totaal, toen ik vertrok, drie kwartier tot een uur lopen. Och, jongen, waar ben je aan begonnen? Ja, uh, veiligheid voor alles, hè. want uh, ze geven code oranje aan en uh, ze willen ook uh, ja, dat iedereen toch liever niet de weg op gaat, maar uh, wij moeten toch ook gaan, uh, gaan bezorgen de levensmiddelen en de... Schoonmaakartikelen. Dus ja, uiteindelijk uh, kies ik eieren voor mijn geld. Ook al uh, zijn de fietsbanden een beetje zacht. En de vrouw heeft de auto nodig. Dus uh, ja, veiligheid voor alles. Ja, dus de auto was geen optie, de fiets was geen optie. Toen dacht jij, ja, ik ga lopen naar werk. Dat duurt ongeveer drie kwartier tot een uur. En hoe, ja. is het, hoe is het nu? Hoe is het buiten om te lopen? Waar loop je ergens? Ik uh, loop nu uh, bij het, uh, ja, het bijna bij de, bij de gele M, laten maar zo zeggen. Ja, bij de McDonald's. Ja, aan die kant. Ik dacht, ik, ik durf het niet te noemen. Maar uh, ja, het, het, het, het, het lijkt langzamerhand nu wel te gaan beginnen. De wegen worden ook wel wat witter. Uh, de fietspaden zijn, uh, zijn nog uh, nagenoeg volledig bedekt hier. Dus het is maar goed dat ik niet tot de fiets ben gegaan. Voel je je uh, veilig? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt: Jezus, wat een beetje enger. Een beetje enger, met je zo midden in de nacht, s ochtends vroeg, donker, sneeuw. Misschien dat er al een seriemoordenaar opduikt ineens achter een, een elektriciteitskast vandaan of zo. Nou, ik moet je zeggen, ik voel me, ik voel me wel redelijk veilig. Het is, ook wel, het is ook wel mooi om naar al die mooie plaatjes te kijken. En dat, ja. Ja, dat geeft toch wel een redelijk goede afleiding. En zo, eh, zo eh, gaat het lopen, ook voor mijn gevoel, wat sneller Dat snap ik wel. Oké, okay, dan nu even uh, waar mijn grootste zorg zit. Dat is de terugreis. Uh, wanneer nee. moet jij terug... Dat is uh, afhankelijk van hoe snel of dat ik klaar ben. En nou. uh, ja, dat weet je eigenlijk maar nooit. Het kan kwart voor vier zijn, het kan kwart voor vijf zijn... het kan zelfs ook nog wel eens zes uur zijn. Maar dan, dan maar. ligt toch het hele land plat op dat moment... en dan, is het toch helemaal geen, geen, dan kun je toch niet meer terug gaan wandelen naar huis... Uh, nou, ik denk, dat, ik denk dat wandelen zelfs nog wel de veiligste optie is. Want stel je gaat met de auto, ja, je, je, je, je, je glibbert en je glijdt alle kanten op waarschijnlijk. Ja. En, en ik heb dat al wel eens meegemaakt een aantal jaar geleden. Dat, uh, dat ik bijvoorbeeld rechtsaf wilde, maar de auto wilde rechtdoor. Dan <lacht> ja. zat ik bijna <lacht> tegen een boom aan. Dus oh, nee. sindsdien doe ik, een, doe ik het een beetje veilig. En ja. ik denk van nou, ik weet niet hoe lang of dat ik nu, uh, nu ga lopen, dus ik denk van uh, ik neem ik neem, het, ik neem het risico niet. Nee, snap ik. Hey, en heb je want dat heb ik toevallig wel? Uh, ik heb een hele, hele weekendtas mee. Met toiletspullen, met extra kleding, met allerlei soorten en zaken. Dat als ik hier ineens vastkom te zitten, ja, ik hoop het niet. Dat ik gewoon in de hoek van de studio op een zit, zitzak kan gaan liggen, de lamp even uitzet... en even een tukkie doe vannacht. Dat al, dat als ik ergens vastkom te zitten, dan heb ik kleding mee. Heb jij zo'n noodpakketje voor jezelf ook gemaakt? Of dacht je nee, niet nodig? Uh, nou, ik heb er wel aan gedacht, maar uh, ik heb gelukkig uh, altijd voor uiterste nood... ...heb ik wat uh, kleding en, uh, en een proviat pakketje bij mij in de werkbus liggen. Oh, joh! Dus, uh, dus stel, mocht ik een keer in, een, in de greppeltrecht komen of ik mocht niet vooruit kunnen komen... ...dan uh, heb ik altijd een uh, noodransoetje. Wat goed, zeg. Nou, uh, lekker bezig, Jules. Ik hoop dat het vandaag voor jou alles uh, mee zit. Uh, goed dat je onderweg bent naar werk. Loop <lacht> lekker door, hou ik je muziek aan. We zijn bij je deze hele ochtend. En uh, werk ze vandaag, lieve vriend. Ja, dankjewel lieve jongen. Jij oh. voorzichtig gaan. Komt helemaal goed. Oi, oi. Oi, oi. Ik zat net ondertussen trouwens even een beetje te scrollen, stiekem snel uh, op Instagram. Dan kwam ik de story tegen van, uh, van Marieke. Luister even mee. Goedemorgen. Nou, ik ga rijden en dat doe ik eigenlijk elke ochtend aan werk. Zoals iedereen. Uh, maar goed, nu is het natuurlijk zo'n enorm thuiswerkadvies, maar ik uh, ga toch radio maken. Ja. Maar ik denk dat ik het voordeel heb dat ik voor de sneeuw uit ben. Het sneeuwt nog niet. Dus. Um, Komt wel goed. Komt wel goed, ja. En daarna kwam deze story. Oh nee, dat is de verkeerde. Nou goed, ik wilde een grapje laken over dat alles kapot ging. Maar dat ging dan wel niet. Nou ja. Marieke is onderweg richting de studio. Dat komt heus wel goed. Zometeen: Coldplay, Little Sims Burner Boy. We pray. En nu even somber, undressed. Alhoewel ik vandaag zou aanraden om gewoon je kleren aan te houden. Ja. tipje van mij.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 As I sleep and wake, cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face, only by this grace. Cause love's more than I can take, take. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. Lil Sims en Burnaboy, we pray op Q Music. een hele goede morgen. We schrijven 7 januari 2026. Het wordt vandaag de dag des hels. Code Oranje over heel Nederland. Blijf binnen, sluit deuren en ramen, hou je moeders en dochters alsjeblieft op de bank, want we gaan er allemaal aan. Nou, nou, een klein beetje overdreven denk ik, Luc. Oh. Ik bedoel, uh, ze geven 5 tot 7 centimeter op, geen 50 tot 70. Oh ja. Het zal allemaal iets meevallen, denk ik. Excuus. Ja, ik wil soms graag een beetje overdrijven. Ondertussen, goed nieuws. Marieke, aanwezig. De drie musketiers zijn allen binnen. Matti, Marieke en Annemarie. En dit is Toto, Stop Loving You, nu op Q-Music. Van Jacco, die stuurt goedemorgen, redactie. Ik heb de TV al op opwarmen staan. En dat lijkt me verstandig. Zometeen vanaf 6 uur de ochtendshow weer te zien op RTL7. En dan zie je Mattie en Marieke in de sneeuw. Dit is Louis Capaldi, The Day That I Die. On The Day That I Die. Tell my mother I was smiling. Cause I know that she'll be crying. Rivers wide. Tell my friends that it's alright.